Sign on the wall But she wants to be sure Cause you know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 Van de 22 doelen zijn er 20 geraakt. De aangerichte schade varieert. Het Libische luchtafweergeschut is grotendeels uitgeschakeld, aldus Mullen. Doel van de aanval is dat vliegtuigen ongehinderd het Libische luchtruim kunnen controleren om aanvallen op de burgerbevolking te voorkomen. Mullen zei dat het Arabische land Qatar gaat meedoen aan de handhaving van het vliegverbod boven Libië. In Jemen nemen na het bloedbad van vrijdag steeds meer mensen afstand van president Saleh. Naast drie ministers heeft nu ook de ambassadeur bij de VN zijn ontslag ingediend. Ook 27 leden van het jemenitische parlement zijn vertrokken. Tientallen leden van de partij van president Saleh hebben hun lidmaatschap opgezegd. Vrijdag openen in de hoofdstad Sanaa sluipschudden ze het vuur op het togers tegen het bewind van de president. Bij het bloedbad vielen zeker 50 doden. Bij de begrafenis van de slachtoffers waren vandaag tienduizenden mensen op de been. De politie in Zuid-Limburg heeft de afgelopen nacht vier mannen uit een prehistorische vuursteenmijn gehaald. De mijn is afgesloten voor het publiek vanwege de grote cultuurhistorische waarde. De vier mannen uit Maastricht waren met touwen door een 12 meter diepe schacht afgedaald in de mijn. Volgens de politie was in de mijn schade aan ondergrondse doorgangen en was er een deur ontzet. De politie onderzoekt of de vier daar verantwoordelijk voor zijn. De mannen in de leeftijd van 21 tot 35 jaar zeiden dat ze uit nieuwsgierigheid in de mijn waren gaan kijken. De eerste vuursteenmijnen bij Maastricht werden uitgehakt rond 4000 voor Christus.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 Ook gehoopt op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, op TV radio en internet. ZFM. Met nu. Entertainment for you. Zo. Goedemiddag. 4 over vijf. En een nieuwe Entertainment View. Ook raar. Meestal op zaterdag. En nu op zondag voor 20 maart 2011. Wil jij nou even wat horen? Dan bel je even naar. Uh, 06 5, -5 0427. Dus 065 8, -8 0427. Maar we hebben ook nog meer nummers waar je naartoe kan bellen. Onder andere 023 573 1969. Dus 023 573 1969. Dus wil je wat horen daar even naartoe bellen. En misschien heb je wel een heel leuk verhaal. Gewoon even bellen. 023 573 1969. I'm En direct hier bij Entertainment View ZFM Zandvoort En the times are changing Zo, goedemiddag Je luistert naar Entertainment View dus En uh, na nou, All is nog steeds Ja, jij bent er ook uh, Ruud. Ik ben nog ik? steeds naar uh, drie uur zondag in kennen nu een beetje, uh, ja, we nog steeds een beetje ontspannen Lekker uh, ja. een beetje naar buiten kijken Het zonnetje schijnt nog steeds Zit lekker weer De ja. lente komt er gewoon ik aan Ik mis daar nog wel wat Ruud Jij mis nog wat, vertel Een lekker biertje Een lekker pilsje Ja dus als ja. iemand nou hier in de buurt luistert, dus bij de studio, kom even een pilsie brengen. Lekker hoor. Gewoon oh, lekker koud pilsie, heerlijk. Hé, hey, hoe was jouw weekend? Ja, een beetje druk. Druk, druk, druk. Druk? Vertel, wat heb je allemaal gedaan? Nou, zaterdag natuurlijk een dag op de voetbalclub. En dan, dan op de? Op voetbalclub. Voetbalclub, ja. Bij haarlem Kennemond. Nou, ja, zo'n mooie uh, club. Helaas failliet, maar ja. Wat lul je allemaal. <laughs> haarlem Kennemond is niet failliet. Nee, Haarlem wel. Oh, Haafse Haarlem. Ja, dat is uh, al een een jaar ja, geleden joh. Ja, ja. Ja. En uh, s'avonds uit, hè? Oh, je en bent uit geweest? Ja, lekker achter de meisjes aan. Hè. Achter de meisjes aan? Ja. En wie zie ik naast je zitten? Dat is uh, mijn nieuwe vriendin. Je <laughs> bent gisteren achter de meisjes aan geweest? Ja. Oh, oh, oh, oh. je leert je het ook nooit, hè? Oh. Ja, ja. Maar waar ben je heen geweest? Naar uh, Classics in Haarlem. Oké, okay, en? Ja, het is eigenlijk een uh, leuke tent, maar een beetje niet zo druk. Oké. Okay. En uh, uh, maandag weer naar school ofzo? zo? Uh, werken. Werken, ja, werken, werken. Ja, werken. Ja, ja, ja, ja, ja. Geld verdienen. Geld eten. ja, het geld moet in het laadje komen natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Nou, ik ben gisteren naar.. Uh... ...naar 3FM geweest, 3FM DJ-dag. Nou, hoe was dat dan? Dat was echt heel erg te gek, het mochten vanuit ZFM. Ik uh, was uitgekozen om via ZFM uh, daarheen te mogen... Ja. Met, uh, ...met nog twaalf anderen en die kwamen echt overal vandaan. Er kwamen een paar uit Venlo, er kwamen een paar uit Almelo... ...een paar uit Alfa aan de Rijn. Het was echt enorm gezellig en we hebben... ...ja, gewoon informatie gekregen over het vak radio... ...en het verschil tussen commerciële publieke radio... ...dus bijvoorbeeld 538 en 3FM. En uh, het uh, verschil tussen een steady jog en een uh, personality... Steady Jock is gewoon een beetje een snelle DJ. En personality is bijvoorbeeld een bekende DJ. Zoals Edwin Evers en uh, Ruud de Wild. Ja. Nou ja, daarna gingen we lekker lunchen met z'n allen. En uh, daarna ja, moesten we, fragmenten, we moesten, uh, fragmenten luisteren van elkaar. Iedereen moest een aantal fragmenten van zich meenemen. En uh, ja, die gingen we dan met z'n allen beluisteren. En kijken wat er beter kon. En wat er goed was. En het was hartstikke gezellig. En ik heb een paar leuke fragmenten gehoord. Ook een jongen uit Almelo. Die had een enorm grappig fragment. Waaronder, uh, dat was een... Uh, een telefoongesprek of zo met een jongen die had net zijn rijbewijs gehaald. En die, uh, die DJ uit Almelo die deed alsof hij van uh, het CBR was. Okay. En die ging zeggen dat, ze, uh, dat zijn rijbewijs niet in orde was en dat er een fout was gemaakt. En het was een enorm grappig gesprek en we moesten enorm hard lachen. En uh, dat was hartstikke leuk. En uh, ja langzamerhand werd het vijf uur een klein borretje gedronken en uh, gingen we richting huis. Oké, okay, nou leuk. En Martijn, als jij toch over grappen, is het niet even een leuk idee om even een graplijn te doen? De graplijn, die hebben we wel eens gedaan, dat is wel heel erg leuk. Ja, jullie hebben bij mij ook een keer uitgehaald, uh, jij mijn Roy. Ik uh, was er niet zo heel blij mee. Maar uh, bij, bij andere mensen doen we het wel leuk. Ja, ja, ja. Nee, is goed. We gaan even de graplijn doen. We gaan, uh, of misschien wel iets anders. Heb jij als luisteraar misschien uh, een leuk ideetje om iemand anders in de heeft te nemen? Dat komt helemaal, helemaal in orde. Dat doen wij gewoon. Dan bel je even naar de studio: 573-1969. Dus 03-573-1969. Of ga even naar 700.huis.nl uh, en krabbelt. Of uh, stuur een bericht. Maakt niet uit. Het liefst een krabbel: 700.huis.nl. En uh, ja, zet een telefoonnummer erbij. En wat je wil. En wie weet, kunnen wij wel en iets een naam gaan regelen. Hè? En een naam naam wie. En dan, uh, wie weet kunnen we regelen. Anders doen wij ook gewoon een graplijn met uh, een van onze bekenden. Of wil je uh, iemand bijvoorbeeld uh, uh, iets vertellen via de radio? Kan dat ook via ons? Ja, misschien wil je iemand iemand ter huwelijk vragen. Misschien, die heb die je, uh, je gister, misschien heb je gisteravond wel een leuke meid ontmoet. En weet je alleen de naam en heb je een nummer. Maar voor de, rest, voor de rest weet je niks. Ja, dus bel gewoon even. Dan kunnen wij uh, misschien wel iets regelen. Dus www.zfmsandvoort.hives.nl Of even naar de studio bellen 023 573 1969 Dit is Prince en Chelsea Rogers A model Used to be a role model mm -hmm. I, I don't know Come on Chelsea I don't know Read more books Born than a Chelsea. few like Moses, Moses was a pharaoh In the 18th <laughs> dynasty And Bo was chilling in Af. Hij bracht hem uh, uit in 2004. En deze stond er dus ook op. Dit is uh, Chelsea Rogers. Ik kwam met het nummer omdat ik afgelopen week op Radio 6, Soul and Jazz, zat te luisteren naar de zwarte lijst. En dat is te gek, joh. Dat is echt meer dan 4000 nummers, alleen maar Soul and Jazz platen. En er stond deze dus ook tussen. Dat was uh, enfin, Prince en Chelsea Rogers. En een van mijn favoriete pl uh, platen op die moment eigenlijk is uh, deze. Ik laat hem even van jou zien. Ik heb er voor Charles Bradley nieuw album uitgebracht. No Time for Dreaming. Het is het debuutalbum en hij is 63. 63? Verkocht in Amsterdam en dit vind ik echt super, echt te gek. Dit is The World Going Up of Flames CFM. ZFM. Dit is Charles Bradley. Mr. Charles Bradley op ZFM Je luistert naar Entertainment For You And the world is going up in flames yeah, yeah, yeah, yeah, uh -huh. Uh -huh. En we gaan even door met, uh, ja even kort, wat muzieknieuws Aldo de drieën voeren hitlijst aan met Never Alone serieus hebben met Nef Alone uh, een single top gemaakt, in een, een, uh, een nummer in de top 100 veroverd. En dit is de Engelstalige versie van Je Vecht Nooit Alleen. In de microfoon platen. Sorry. Ja, goed. Het is een, uh, een lied van de Engelstalige versie van Je Vecht Nooit Alleen, dat in februari de hitlijst ook al aanvoerde. Ze dus hebben met Nefralon Nederland vertegenwoordigen op het Songfestival. Nef Alone nummer 1 uh, mensen Twitter uh, zanger Jan Dulles. Dank jullie wel. Ik ga er vanavond gewoon weer eentje op drinken. O, het op. De 3 hadden naar eigen zeggen een zware kluif aan de Engelstalige versie van Je Vecht Nooit Alleen en werken enkele weken aan de vertaling. Adeel die vorige week de twee hoogste plekken in de single top 100 zette met Rolling in the Diep en Set Fire to the Rain. Zag ik met beide nummers een plaatje. Los van de grond van Jeroen van de Boom en zijn voice of Holland pupil Leonie. Zakt van de derde naar de zevende positie. In de albumlijst komt Kane op de tweede plaats binnen met single only. Een Haagse band. Geeft onder, onder dezelfde naam een race concerten in april en februari. Uh, uh, uh, geheimen van mijn apropos, Ruto. Wat dan? Ik kon je ook maar lachen. En, uh, ik, ik lach helemaal uh, nee. niet. Uh, Flauw. Nee, maar ja, de 3 is dus uh, hebben we eerst die Nederlandse versie natuurlijk gemaakt, uh, Je vecht nooit alleen. En nu dus de Engelse versie You're Never of Never Alone eigenlijk. You're Never Alone is ook een ander nummer. Oh, dat is een goede plaat. Even opzoeken hoor. Ja, sorry hoor. We zijn nu onze vrije uurtjes, dus we mogen eigenlijk draaien wat we willen. Ik bedoel deze. Oh, Zie je nee. dat voor de 3 as ja. die dit nummer doen? Nee, hè? Nou ja. Dat is een beetje scheren. Kopkaal. Koffiekaal, ja. <laughs> En dan het, uh, het volgende nieuwsbericht. Want uh, Willy Wartal, je weet wel die gast van de uh, Jeugd tegenwoordig. Vindt nuchter zijn alleen maar een saaie bedoeling. Hij zegt, uh, ik eet wel gezond. Ik probeer goed te slapen. Maar ik ben ook niet vast, uh, vies van alcohol en drugs. Drinken vind ik vies, maar ik probeer het wel. Want ik wil graag meedoen. Ook drugs gebruikte vaak. Soms heb ik de hele week maar één ding te doen. Waarom zou ik dan niet vrijdag wachten tot met drugs gebruiken? En wat, maakt het eigenlijk uit wat ik doe en hoe vaak. Vervolgens Wartal, nuchter zijn is gewoon best zijn. Hier is hij dan, de jeugd. Ah, Dit is Dan nou, Kijk, je grappie leuk, zoet als een sappie.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 Oogs. ik kijk omhoog mijn pillen voor de groot. De wereld is mijn plek, ja. Dan ben ik kans in de lucht, als sterven stoppen. Dan ben ik loser in de sky met dames om mijn nek, bitch, dames om mijn nek.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 Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kijk, ja, ze is praktisch. gelakt is, Sorry als ik overdrijf. Sterks, als ik nou boven kijk. Zelfs als ik voor derde de ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht. Als sterks, stof. Dan ben ik Luzo in de sky. Met dames om mijn nek, bitch. Dames om mijn nek. Luzo in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 Nummer, James Morrison en uh, Nelly Furtado en Broken Strings. En over Nelly Furtado gesproken: zij heeft ooit voor vele miljoenen een optreden gegeven aan Gaddafi. Zij is niet de enige, want ook onder andere Beyoncé en Mariah Carey hebben het gedaan. Alleen Jennifer Lopez heeft toch bedankt voor het optreden. Uiteindelijk bleef dat toch geen slechte keuze te zijn. Goedemiddag, je luistert naar Entertainment View, 20 maart 2011 met Mats Langer. In the way it's all, a matter of time.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 en Big Love hier bij Entertainment View hier op CFM Zandvoort. En ooit willen weten hoe dit nummer klinkt in de Lindsay Buckingham remix? Nou, zo... Kijken, wat denk je? Nee, eigenlijk ja. verwacht ik dat een vrouw wordt, je zou zingen. Lindsay, ja dat dacht ja. ik ook. Lindsay Buckingham. Nee, het is een man. Ik heb er geen idee of wie of wat die is. Maar ik hoorde deze, of ik las deze, zacht... <laughs> moeilijk hè. Ik las, een. verzacht. <laughs> dus, uh, ik zag dag. deze op YouTube. Ik dacht, nou best wel vet. En dan draaien we eerst origineel. En daarna deze Lindsay Buckingham, uh, Big Love, Live Acoustic Performance. Hey, het volgende. Aangevraagd door ene A-moraal. Zou dat dan nog zijn? Van welke film? Abeltje. Abeltje. En wie is het? Treintje Oosthuis. Treintje Oosterhuis. Vlieg met me mee. Die film heb ik al zo vaak gezien. Ik ook. Komt onderhand echt mijn strot uit. Maar op zich is het nummer best wel leuk, toch? Ja, het is ook uh, het moment dat uh, het liedje bezig is in die film. Dat ja. wel een moment. Ja. Nou, hartstikke leuk. Treintje Oosthuis hier bij ZFM. En laat nog even van je horen. 023-573-1969. Dit is Vlieg met me mee. Laat je hoofd niet handen. Ook al heb je.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 Rijntje thuis en uh, Vlieg met me mee, je weet wel van de film Abeltje. Het volgende, Aldo heeft een, uh, een bericht gevonden via internet. Vertel, ik ben ja, benieuwd. het uh, programma wat in uh, september uh, start ging uh, van Paul Leeuw en uh, Filemon Wesseling. Maar die wou de Ja, die ja. ja. Die uh, stopte ermee. De stekker is oh. uitgehaald en uh, vanaf mei... Uh, ja, is het er niet meer op tv te zien. Dus uh, tot mei is het uh, nog te zien op tv. Oké, en dan, uh, okay, dan stopt ze er helemaal mee. Ja. Is er nog uh, verder bekend wat Paul de Leeuw gaat doen? Ja, Paul de Leeuw die had wel uh, wat, uh, wat aanzoeken voor de vaar aan BNN. Maar hij, hij wil niet, niet een tweede seizoen maken. Oké. Okay. En uh, hij, hij wil daar iets anders, een andere uitdaging. Ja, het werd ook niet echt goed bekeken. Nee. nee. nee. nee. Terwijl ik het op ja, zich hij... wel een leuk programma vind hoor. Ja, het programma wat hij had op zaterdagavond met uh, al die wensen. dat was een leuk programma van. Ja. Maar dit is gewoon te veel. Nou ja, het is even wachtwachten. Ja, huh? misschien is het wel. Michael Jackson op ZFM nu. Nooit uitgebracht. Ik ken het eigenlijk niet. Dit is God the Hots. I can't Take your time and you see that the magic's on its way. But if we try, we can set all our senses. In and Wat vertellen te over Michael Jackson, want ik weet uh, al zijn albums, weet bijna al zijn nummers. Maar deze heb ik geen idee, volgens mij zit het er gewoon ergens opgegooid. Dit is van het album uh, Michael Jackson, King of Pop, The Dutch Collection. En dat was uh, Got the Huts. Chat roulette. oké, okay. vast wel. Dat is dat, uh, dat, dat chatprogramma. Ja, weet je wel. Dan ga je gewoon anoniem, nou ja, anoniem, je hebt een webcametje. En dan ga je gewoon met uh, verschillende mensen praten en dan uh, kan je... Klik, uh, verder klikken als je die ene niet zint. Uh, je moet meest denken ik... aan, uh, aan een zaterdagavond met uh, een paar vrienden van ons. Uh, <laughs> ja, dat was wel even lachen. Maar iets heel anders. Er zijn ook steeds meer mensen die er gebruik van maken. Hier is een, uh, een fragment heb ik nu. En dat is op Chatroulette gebeurd. Nou, is Een uh, jonge man met een gitaar staat voor het beeld. En daarnaast uh, zie je een ander uh, een videofragment. Dat is een ander iemand. Dat is een meisje die heet Diana. Nou gaat die man een, uh, een, een liedje zingen voor die Diana. Maar het loopt iets uit de hand. Want dat wordt wel heel erg uh, mooi uitgelegd. Dit gebeurt dus via Chattoilet. hè? Nou, dan komt de volgende erbij. Ik ga hem iets doorspoelen. See, nou, het worden dus steeds, veel, steeds meer man. Er staan er ondertussen al uh, vier, er staan er man al, al vijf man. En nog steeds op toilet. Nou, het meisje weet niet wat hij ziet natuurlijk. Met handen voor het gezicht en nou, leuk, leuk liedje ook. Nou, het gaat steeds verder. Ze laten de kamer zien en ze laten hem al hardjes. En uh, nou, bij het einde, daar komt het. Gaat die jongen op zijn knieën met een, uh, een pakje met rozen. En dan zingt hij dit? <laughs> <totstut> Uh, het meisje zegt dus ja, ik ja. bedoel met je. <laughs> en zo versier je dus echt goed een meisje. Gewoon via Chat een liedje instuderen, en zo kom je er wel. Het filmpje is te vinden op ww.dumpert.nl Love Laafzang Dus kijk hem zeker, want hij is hartstikke leuk. Entertainment viel hier op ZFM. Met een nieuwe van Bluff. Dit is beter. En, uh, beter hier bij Entertainment For You En uh, zometeen Na het nieuws van de zes uur Zijn wij terug met onder andere Het ramen waar nieuws Het rondje van Aldo yeah. Maar nu weer Tin Lissy, this the Boys is back in town